En vanaf morgen gaan ook de meeste middelbare scholieren weer gedeeltelijk naar school. Bij een grote brand boven een café in Coevoorde is een dode gevallen. De brand brak iets voor drie uur vannacht uit en binnen ongeveer een half uur had de brandweer het vuur onder controle. Al snel bleek dat er iemand werd vermist. Nadat de brand was geblust werd het lichaam van het slachtoffer ontdekt. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Volgens de brandweer is de benedenverdieping van het pand waar het café zit gespaard gebleven.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 Daarmee telt het land na de VS de meeste vastgestelde besmettingen ter wereld. Er werden de afgelopen 24 uur 480 nieuwe sterfgevallen gemeld. Een dag eerder waren dat er nog bijna 1000. Het dodental in Brazilië staat nu op ruim 29.000. Alleen de VS, Groot-Brittannië en Italië hebben meer geregistreerde doden.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 Go for www.zfmzandvoort.nl Come on, you can get, get, it, get, it. It, get One, it, get it, get two, it, get it.